Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Rutteke en Thijs van den Brink. Marjolein Oppenheim schreef het boek over zij en ik. Over haar moeder die Auschwitz overleefde... en over de opmerkelijke bezoek aan dat kamp... met niemand minder dan Prins Klaus, Willem-Alexander en Niels Broers. En Regilio Thuur en Mirjam Kruishoop maken een film over het leven van Regilio. Nu is het NWS Journaal met Mark Visser. Minister Schippers zegt dat ouderen altijd wel ergens in een ziekenhuis terecht kunnen. In de Tweede Kamer noemde ze het niet goed als ouderen te lang moeten wachten op zorg, maar ze voegde er iets aan toe. Er zijn dus ziekenhuizen met te lange wachttijden, maar er zijn voor de patiënt gelukkig ook verschillende alternatieven waar hij snel terecht kan. En zijn verzekeraar kan hem daarbij helpen.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 Staatssecretaris Dekker is niet van plan de spotjes... van de publieke omroep van radio en tv te halen. In de spotjes levert de publieke omroep kritiek op de bezuinigingen... en de VVD vindt dat misbruik van zendtijd. Niemand anders in het land heeft dit soort protestmogelijkheden... ter beschikking, zei Kamerlid Huizing in de Tweede Kamer. Bovendien worden er volgens hem feitelijke onjuistheden beweerd. Maar Dekker weigert in te grijpen. Uiteindelijk is het aan de publieke omroep vrij om... Uh ze zendheid in te vullen. We hebben, een, we hebben een, een goed gebruik in dit land... en dat is ook via de mediawet zo geregeld... dat we als politiek niet ingrijpen als het gaat om de inhoud van programma's. Maar Dekker zet zelf ook vraagtekens bij bepaalde onderdelen van de spotjes.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 volgend jaar zijn vernietigd. In Birma is het geweld tegen moslims opnieuw opgeleid. In een dorp in het westen van het land... werd een hoogbejaarde vrouw vermoord door een groep boeddhisten. Die hielden flink huis in het dorp, zegt correspondent Michel Maas. Daar hebben ze minstens 70 huizen in brand gestoken. En de bevolking daar die is op de vlucht geslagen... of die is ondergedoken op plekken waar ze zich veilig voelen... en die durven niet naar buiten te komen. In Birma is de moslimminderheid geregeld doelwit van gewelddadigheden... Tienduizenden moslims zijn voor het geweld op de vlucht geslagen... en zitten nu in vluchtelingenkampen.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 Het afgelopen jaar hebben bewoners in verschillende regio's de bouw van een onderkomen voor arbeidsmigranten bestreden en voorkomen. Volop zon, in het zuiden mogelijk wat bewolking. En er staat een stevige oostenwind bij een graad of 14 tot 17. Morgen verandert te weinig. Donderdag meer bewolking. En vrijdag enige tijd regen. Helene, de geest, hoe is de situatie op de weg? Er staat één file en dat is op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen knooppunt Hooipolder en Breda-Noord 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Zometeen en dit is de dag. Regilio Tour. blijf luisteren. Welke rol speelt wetenschap in de sport? Hoe verander je de structuur van voedsel? En waarom is de dinosaurus uitgestorven? Kom erachter tijdens het weekend van de wetenschap.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. De gast in Dit is de Dag is Marjolein Oppenheim. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank je. U schreef het boek over zij en ik, over uw moeder die Auschwitz overleefde... en over uw opmerkelijk bezoek aan dat kamp in 1995... met niemand minder dan Prins Klaus, Willem-Alexander en diens broers. Regilio Tuur en Mirjam Kruishoop, ook te gast hier. Jullie maken een film over het leven van Regilio. Ja, Regilio, welk gedeelte van je leven wil je liever niet terugzien in een film? Nee, ik, uh, ik wil helemaal mijn leven zien. Maar, ik wil, maar voor mij, de most important part of my life vind ik... het moeilijkste gedeelte van mijn leven. Het moeilijkste? Ja, dat is voor mij persoonlijk, um, dat is personal, but that's, that's a personal, something personal... vind ik het uh, meest uh, daadkrachtig gedeelte van mijn leven. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Ton Luiten. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Marjoleine Oppenheim, u schreef dus het boek over zij en ik. En zij is, de, dat is dan uw moeder. Zij was Joods en overleefde Auschwitz op een ongelofelijke manier. In het boek lees ik dat ze voortdurend ontkomt aan de gaskamers. Was ze dapper, was ze slim of had ze geluk? Wat is de belangrijkste reden? Uh, ik denk dat het een combinatie van die drie dingen is. Want... Uh... Uh, je hebt natuurlijk een grote dosis geluk nodig... om überhaupt zo'n kamp te overleven. Maar ik denk ook dat je het geluk moet pakken... op het moment dat het voorbij komt. En uh, zij had die kracht om dat op het juiste moment te zien. En uh, nam het dan mee. En probeerde op die manier uh, haar voordeel ermee te doen. Want hoe doe je dat, het geluk pakken? Uh, juist net zien op het moment dat het voorbij komt... dat je het, dat je het moet hebben. Bijvoorbeeld uh, als je merkt dat je... Um, uh, dat je in de blik van een ander iets ziet waardoor je ruimte krijgt om weg te gaan. Of zoals zij uh, heeft gedaan in Auschwitz bij het experimentenblok... Uh, toen zij opgeroepen werd om daar geopereerd te worden. Bij professor Klauberg was dat, hè? Ja, dat artsie... was een Deense professor. Die medische experimenten deed? Onvruchtbaarheidsexperimenten op vrouwen. Toen uh, had zij besloten dat zij daar niet aan mee wilde doen... En ze had het geluk dat ze goed Duits sprak. Uh, zij hadden familie voor de oorlog thuis gekregen, uh, die waren blijven logeren en lange tijd in huis hadden gezeten. Dus toen zij bij Klauberg uh, aangemeld stond... heeft zij in haar meest beleefde Duits gezegd... dat ze liever naar boven wilde gaan... en liever niet aan deze experimenten mee wilde doen. En eigenlijk heeft ze min of meer gezegd... ik uh, kom er levend uit of ik kom er niet uit. En Teg, Ken... Dat zei ze tegen zichzelf? Nee, dat zei ze tegen hem. Oké. Okay. Ja. ja, en uh, kennelijk was hij goed gehumeurd en heeft hij er op dat moment laten gaan. Want u beschrijft in het boek dat er vier mensen in die kamer zitten, dat zij binnenkomt en zegt: Ik wil het eigenlijk helemaal niet. En dan kijken ze alle vier op. En dan maken ze gebaar van wegwezen hier? Nou, dan maakt Klauberg het gebaar van wegwezen. En hij was natuurlijk de autoriteit op dat moment in die kamer. In die operatiekamer. En hij uh, zei, zij mag dan weg. Ja. En dat is en dat die is combinatie geluk van geluk en, ja. en dat je dat dan zelf pakt. Ja, absoluut. Ja. Dat is wat ik zou willen zeggen. Vond ja. u ook geluk dat ze het gedaan heeft? Uh, zeker, anders had ik hier niet gezeten. Was u er niet geweest? Uh, nee, en mijn broer ook niet. Nee, We nee. hebben, hebben erg veel geluk gehad dat zij zo enorm haar best heeft gedaan... om dat allemaal niet te laten gebeuren. Um, dat geluk dat houdt natuurlijk ook in dat je daarna, uh, nadat je terugkomt... zo gelukkig moet zijn uh, dat elke dag er één is. En dat je die moet pakken. En dat geluk houdt natuurlijk ook in dat je uh, eigenlijk bijna niet meer het recht hebt... om als je terugkomt om ongelukkig te zijn. Maar misschien ook wel niet om gelukkig te zijn. Want als jij niet ging, dan werd gewoon de volgende vrouw Ja, dat klopt. Dat beschrijf opgehaald. ik ook. Ja, ja. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Uh, zij uh, De momenten dat zij niet ging, gingen anderen in haar plaats. En uh, uh, dat is natuurlijk een, uh, een heel moeizaam onderwerp. Dat, dat is het ook, ook moeilijk maakt om gelukkig te blijven, lijkt me. Ja, dat denk ik ook. Ik uh, denk dat je daar uh, vooral na de oorlog... dat veel mensen daar last van hebben gehad... dat ze zich realiseerden dat uh, juist het feit dat anderen in hun plaats gingen... omdat zij egoïstisch voor zichzelf moesten kiezen... dat dat hun het leven daarna wel heel erg moeilijk heeft gemaakt. Sprak zij daarover met u als kind? Of later toen u volwassen was? Uh, op beide momenten heeft ze erover gesproken. Zij, uh, zij sprak erover als ze ernaar vroegen. En dat deed ze dan toen wij klein waren met mondjesmaat. En uh, later toen we ouder waren sprak ze er meer over. Toen was het onderwerp ook wat minder taboe. Hè? Vanaf de jaren zeventig uh, natuurlijk, zijn natuurlijk de mensen die uit de kampen komen... hebben veel meer aandacht gekregen. Daarvoor was er wat minder ruimte. Iedereen had dingen meegemaakt in de oorlog. En Nederland moest opgebouwd worden. En uh, daarna heeft ze, heeft ze zeker de ruimte genomen om er veel meer over te spreken. Hmm. U beschrijft in uw boek dat u het altijd wel fijn vond... als er vriendjes en vriendinnetjes over de vloer kwamen, want dan was ze vrolijker. Dan was ze? Vrolijker. Dan was ze vrolijker, ja. Dan uh, had ze duidelijk minder last van het kamp. Het kamp zat eigenlijk altijd in ons leven... Uh, vooral in hele kleine dingetjes. En dat is waar het boek over gaat. Het gaat niet om het grote trauma. Het gaat eigenlijk om de kleine gewoontes en rituelen. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld bij ons thuis um, gingen de deuren nooit op slot. We hadden eigenlijk weinig sleutels in huis, tot bijna niet. En uh, mijn moeder zei, of tenminste dat uh, heb ik later gelezen... in haar uh, getuigenis voor de Spielbergbibliotheek... dat zij het geluid van het op slot doen van deuren zo weinig aangenaam vond om te horen. Dat was een associatie die haar direct terugbracht naar het kamp. Kam ja, kwam u niet zo goed uit, want u kwam wel eens te laat thuis. Absoluut. Dacht te vluchten naar een kamer <lacht> en de deur op slot te doen... maar dan bleek er geen sleutel te zijn. Nee, dan uh, had ze die dag daarvoor besloten om alle sleutels weg te doen... en dan uh, had ik echt een groot probleem, inderdaad. En leefde u permanent met de wetenschap dat zij dit had meegemaakt? Of, of had u een onbezorgd, nou ja, onbezorgd, voor zover dat kan... maar had u, had u toch een, een, een gewone jeugd? Ik, ik denk dat zij uh, mij een zo onbezorgde jeugd als mogelijk heeft willen geven. En dat is niet altijd gelukt. Uh, het nummer stond op de arm. En uh, van jongs af aan, door de reacties van de mensen eromheen, weet je dan dat er iets is. Kijk, voor mij was dat nummer zoiets als uh, haar ogen, haar mond, haar armen om mij heen. En dat nummer hoorde erbij. Dat was uh, fysiek aan haar verbonden vanaf dat ik geboren werd. Ja, en toen een Duitser op het strand vroeg hoe laat het was? Ja, dan uh, liet ze graag haar nummer zien. Dan zei ze zo laat. En dan stak ze haar arm op en dan liet ze het nummer zien. Zo. Vrij embarrassing als je een kind bent. Maar later ben je er toch wel een beetje trots op. Ja. Ja. Uw moeder kreeg op latere leeftijd een relatie met Lou de Jong... de directeur van het uh, RIOT, tegenwoordig het NIOT. Ja. Uh, en daardoor leerde ze ook prins Klaus kennen. Ja. Wat was dat voor een contact? Uh, eigenlijk was het zo, toen zij Lou leerde kennen... Uh, besloot hij uh, om haar voor te stellen ten paleizen. Hij... Uh, uh, Want daar een... kwam hij vaak? Ja, hij, nou, vaak weet ik niet. Maar ze hadden wel een, een, een, hij had een goede relatie met Beatrix en Klaus. En toen hij, uh, toen hij mijn moeder ontmoette, heeft hij haar voorgesteld. En dat voorstellen, dat uh, gebeurde vrij ongedwongen en prettig. Uh, uh, toen was uh, Alexander nog een kleine jongen... en moest hij van Beatrix uh, uh, met koekjes rondgaan. En op een gegeven moment zei mijn moeder... van nou, zo is het wel goed... En toen zei Beatrix, nou dat moet u zo niet zeggen... want ik probeer hem juist op te voeden... dat hij juist wel rondloopt met, uh, en uh, dingen aanbiedt en presenteert. Er ontstond een vriendschapsrelatie tussen mijn moeder en uh, prins Klaus. Uh, volgens mijn moeder was uh, prins Klaus de eerste behoorlijke Duitse... die zij na de Tweede Wereldoorlog had ontmoet. Nee, want die liet zijn nummer niet ja. meteen zien waarschijnlijk. Nee. nee. En uh, Klaus had, uh, uh, die vond het prettig bij haar. Die uh, had af en toe aardige gesprekken met haar... En uh, wat ik begrepen heb, heeft hij, uh, haar, uh, he, heeft hij met name veel gehad aan het feit... dat zij hem een tweede kans gaf als Duitser na de oorlog. Uh, in een poging tot verzoening. Want voelde hij zich schuldig dan kennelijk? Ja, ik denk dat hij zich schuldig voelde. Dat kun je ook lezen in het boek van Jutta Goris over Beatrix. Ja. Uh, hij heeft zich... Hij heeft zich het lot van de Nederlanders en de rol die hij als uh, officier uh, in het leger uh, heeft gehad... heeft hij zich bijzonder aangetrokken. Ja. Uiteindelijk vroeg hij aan uw moeder om mee te gaan naar Auschwitz. Ja, toen uh, Auschwitz uh, 50 jaar bestond... heeft hij gevraagd of uh, zij hem en zijn zonen met name... Uh, wilden begeleiden uh, op een bezoek in dat kamp. En toen zei ze, dat wil ik wel, maar dan zou ik ook fijn vinden als mijn kinderen meegingen. En dat mocht. Dus wij zijn op 5 maart 1995 in uh, de Fokker Friendship gestapt. Maar wat dacht u toen uw moeder belde met die vraag? Ja, ik uh, zag haar erg tegenop. U u... Was u er wel eens geweest of niet? Nee, nog nooit. Het was uh, het eerste keer dat ik daar uh, zou komen. En uh, ik was eigenlijk heel bang over hoe zij zich daar dan uh, zou voelen. Nou ja, maar u liet, toen uw moeder belde liet u de hoorn uit uw handen vallen? Absoluut. En op het moment dat u hem opraapte wist u al ik ga het doen? Ja, ik, wist toen al wat ik, ik keek nog even onder een uh, kastje, want daar lag wat stof. Toen dacht ik: God, er ligt stof onder het kastje. <coughs> en toen ik de horen oppakte, wist ik zeker dat ik het ging doen. Ja. Ja. Uw stiefvader Lou de Jong die vertelt op hoge leeftijd daarover in een documentaire uit 2001. De, de prins en zijn drie zonen gingen mee. En hij wist wat de arschivist was. En uh, hij vond het absoluut noodzakelijk dat zijn zonen ook wisten wat het was. En dat was heel bijzonder in dit geval, omdat mijn vrouw uh, kon hun uit, uit eigen ervaring vertellen wat het geweest was. Hoe was het voor u om daar te zijn met, deze, met dit gezelschap? Um, het merkwaardige is, is dat je, uh, of tenminste, ik werd geraakt door de perversiteit van het gewone, van het bijna onschuldige. Uh, de poort van arbeid machtvrij, die is veel minder hoog dan je in, uh, in, in boeken en kranten op plaatjes altijd ziet. Je kunt het bijna aanraken als je heel hoog springt. En het grint onder je voeten. Ja, voelt alsof je in een park loopt en er zijn vogeltjes. En uh, het is een beetje een kazerne-achtige gebeurtenis, wat je ook in Parijs ziet als je langs de kazernes loopt. Mm. Dus niets doet je bedenken en voelen dat daar zulke vreselijke dingen hebben plaatsgevonden. En dat is wat Hannah Arendt zo mooi noemt... de perversiteit van het hele onschuldige en het ja. gewone. Hoe was het voor je moeder? Die, die, er is een foto in het boek dat zij ja. in een barak naar binnen staat te kijken. Ja, ze kijkt vanuit de buitenkant. Ze durfde niet echt naar binnen. Dus ze wilde eerst kijken of het echt wel leeg was. Dus ze keek via ja. het trapje, keek trapje door een raampje naar binnen of het daar leeg was... En ja, ik heb grote bewondering voor haar gehad. Want zij uh, vertelde op een uh, vrij afstandelijke manier... met een zeker gevoel voor humor... Uh, wat, daar over, wat daar gebeurd was, wat haar gebeurd was. Wat haar aangedaan was. Maar zij deed dat met respect voor de jonge leeftijd van de jongens... die erbij waren. Okay, ja. En uh, dat deed ze met heel veel... Um, ja, ik zou zeggen met educatief inzicht. Ja. In de hoop dat zij uh, daarna... Um, dat in hun, uh, ja, in hun positie en hun rol naar buiten... het respect voor anderen zouden meenemen. Ja. En dat is wat ze heeft willen meegeven aan ze. Ik vond het een ontroerend boek. En ik vond het ook bijna grappig om te lezen... dat u tien jaar lang ruzie heeft gemaakt met uw moeder. Absoluut. En nu ja. buiten liefdevol over haar schrijft. Ja. ja. ja. Nog, mag ik nog één vraag, vraag zeggen? Ja. Uh, uw moeder was lang bevriend met Lou de Jong. Ja, heel lang. En is er iets van de belevenissen van uw moeder, van de, het lijden van uw moeder in Auschwitz, ook in het Koninkrijk der Nederlanden van Lou de Jong terechtgekomen? Nou, het is grappig dat je dat vraagt, want ik heb uh, na de dood van mijn moeder een manuscript teruggevonden van Lou uh, over deel 8, waarbij die uh, beschrijft uh, hoe dat stuk over het experimentenblok en ja. hoe mensen daar terechtkwamen, waarbij die dat beschrijft. En met name dat uh, transport van 16 september 1943. En waar zij bij zat. En uh, hij beschrijft uh, dat er honderd vrouwen werden uitgekozen voor het experiment. En dan heeft hij een tussenzin en dan zegt hij... waaronder mijn lieve vrouw Riel van Duren. Ja. Okay. En dat is er nooit ingekomen, want dat kan natuurlijk niet. Hij, had dat, hij moest dat beschrijven op een, uh, uh, een vrij afstandelijke en rustige manier. Maar u heeft een exemplaar waar het wel in staat, hè? Ik heb het manuscript, oh, ja. het staat ook in het boek. Okay. Ja. Over zij en ik, Marjolein Oppenheim-Spangenberg. Dankjewel. We gaan praten met Regilio Tuur en Mirjam Kruishoop. Want Mirjam, jij wilt het leven van Regilio Tuur gaan verfilmen. Wat fascineert jou in het leven van Regilio? Um, heel veel dingen eigenlijk. Um, ik was een teenager toen hij Kelsey Banks uh, neersloeg, Zullen je dat... daar even naar luisteren? Ja, oh, dat is graag. Precies 25 ja, jaar geleden. Laten we even luisteren. Lifts, the it de nu van Banks. It only takes one blow from the knockout floor. Hij gaat weer op die rechterhandel in die krijguren. Ongelofelijk, ongelofelijk wat hier gebeurt. De wereldkampioen boxen. Amerikaan gaat volledig knock-out op een stoot van deze man. Because I get hard and I don't miss. Even if I did, I just hit on me, nou, Reginald Ture, ik heb je, ik heb je nog niet lang gezien, maar je kijkt nu ontzettend blij. Weet je wat is? Het is een van die momenten in je leven. Um, what, what is moments in life that that you, that is, It's always with you. Dat, ik, je denkt er altijd aan. Je denkt. That, heart, is altijd moment dat. Voor mij is het is, zoals gisteren. Ik, ik beleef zoals gisteren. Ja, en yeah. it changed my life like. Ja, een totally. Grote verand. En Mirjam, Basically. jij was een tiener. Ja. En jij zag dat. Ik zag dat. Ik ben altijd dol geweest op sport. Dus ik volgde dat. En op een gegeven moment hadden wij deze exotic looking man... die uh, een wereldkampioen had neergeslagen. En opeens uh, werd Nederland een boksland. Dus dat volg je dan. En, um... oh, daar is de, de beelden hebben we hier ook nog oh, even op de webcam. Oh, wow. ja. en, oh, dacht ik... je, en dacht je toen al ooit ga ik een film over die man maken? Ik wist dat ik ging regisseren. Dat ik filmregisseur wilde worden. Ik wist niet dat ik een film zou maken over Regilio. Dat niet. Um, nee. Wat ik ook interessant vind aan zijn verhaal. Het is een soort triple... Immigrantenverhaal. Hij is geboren in Suriname, is op zijn vijfde, zesde jaar naar Nederland gekomen. En is toen op zijn negende jaar met 300 dollar naar Amerika gegaan. Heeft daar zijn carrière opgebouwd. Dat is ontzettend uniek. Plat. Ik woon ook in de States, dus ik weet wat het betekent om, om hè, van continent te veranderen en ergens anders je thuis te maken. Ja. Maar om dat hè, zeg maar drie keer te doen, dat vind ik heel fascinerend. En dat hij natuurlijk daar traint en. Uh, voor het wereldkampioenschap en dat dan naar Rotterdam brengt. Ja, dat was feest. Dat is een mooi verhaal. Dat was een heel mooi verhaal. En natuurlijk ook de Abs en de Loos. Ja. Dat maakt een uh, interessant ja. personage. Wat dat zei je net ook al, Regilio. Het moeilijkste deel van mijn leven wil ik graag terugzien in de film. Ik heb. Marjolein um... ah. is going to be my friends now. Ik heb wat met, met, met deze vraag. Eerst is het bloed mooi. Ah, dankjewel. Yes, one, maar for soms ook op te moeten passen. Ja, maar ja. Pardon, hart meneer Dier. Pardon, hart meneer Dier, waar we hebben gesproken over. Gelach. Ja, ja. ja, is oh, al een, een Maar, maar je beautiful, ja. Je beautiful. Haar moeder deed me denken. I live in New York, dus ik, haar moeder deed me denken aan deze foto op de boek. Het lijkt de foto van Jackie Kennedy. Oh ja. Jackie Wall, dat is het eerste waar ik aan moest denken deze foto zelf. ook. De, de, de foto van, van haar zo dat lijkt een beetje op de um, op wat uh, uh, um, zei van uh, Breakfast Tiffany? oh ja oh, Audrey Hepburn Audrey Hepburn is echt een hele uh, Nou, overlaat ons met conflicten. ja maar ja, nou, ja, het is, ja, het is het ja. een hele grote plek maar ik voel het ja, het is, ik ik is voeg, mooi maar maar ik volg naar je leven absoluut <laughs> <laughs> nou wat ik moet zeggen is I have something with, uh, uh, with uh, um, overcoming obstacles ja. weet je wel en als ik luister naar de verhaal van van, van hier, this is, this, she was born weet je wel geboren met een moeder komen die met een moeder die komt uit uit uit de kamp that's that's not something easy. Maar, hoe <laughs> was het dan bij jou? dat was ja, ja dat kijk, is dan de vraag. ik heb ongeveer hetzelfde meegemaakt Onge Aha. ongeveer hetzelfde meegemaakt weet je wel? en what do you do with that? do you become a victim of do you become a victor Hm? En ik became een victor. Ja, ja. Want jij bent, jij bent niet opgevoed door je eigen vader, maar door een nee, stiefvader. Een stiefvader ja. door, ben je door die stiefvader gaan boksen? Want dat was ook ja, een vader. En het tweede ding, dus, het eerste was, wat ik zie, waar we de, de lijn mee raken, is dat. Wat doe je with adversity? Weet je wat? Wat doe je met adversity? Shakespeare, Shakespeare zegt: ugly and venomous, venomous as a toad, yet wears a crown. Ja. Adversity. Dus wat de tegenstander je? is als een soort pad, maar daar staat een kroon op. Ja, dus hij, hij is, hij is, zo, hij is zo, zo, um, um, zo lelijk en zo giftig als een pad, maar toch, toch een kroon op zijn hoofd. Ja, maar wat is dat? Het tweede ding is, ja. ga, ga je terugkomen. Ja, het wat is de tegenslag? Is, dat wil ik ja, weten. Ja, goed. En het tweede <laughs> is dat... Uh, um, is, um, uh, uh, no, maar, wat is tegenslag? Mijn tegenslag in het leven is dat... Uh, I am a direct product of... Wat Nederland noemde de Gouden Eeuw. Oh, die is wel lang geleden, hè? Dat is lang geleden, exact. Maar mijn ancestors. Ja, voor waren slaven. Die in waren slaven. Ja, ja, okay. daardoor, en daardoor is Suriname ontstaan, daardoor is kolonialisme ja? ontstaan. Ja. Ik am het child of colonialism. Okay? En hoe, hoe, Eigen... geef jij, hoe geef jij dat vorm, Jam, in die film? Die tegenstand waar Gilio het over heeft? Kijk, ik, ik, het is een heel lang, de dus 46 jaar... wat ik in anderhalf à twee uur wil samenvatten. En ik volg één storyline daarin. En dat is eigenlijk de zoektocht naar zijn vader. Um, de reden dat hij is gaan boksen, komt doordat dat zijn stiefvader bokste. En natuurlijk, ik ben een filmmaker... dus ik geef een interpretatie aan zijn verhaal. Ik mm. maak geen documentaire, dus ik wil er wel heel duidelijk over zijn. Mm. Regilio is ook geboren met een hartruis... Mensen weten dat niet. Het was een heel ongezond jongetje... die niet zoveel zei toen hij klein was. En jarenlang zijn moeder niet heeft gezien... die haar kinderen heel hard moet werken in Nederland... om haar kinderen een voor een over te vliegen. Hm. Omdat de vluchten van KLM waren zo ontzettend duur. Ze hadden daar monopolie op. Dus wat Regilio net zegt over dat verleden... heel praktisch hebben we het nu over de jaren 70. Ja. Maar dat is wel een resultaat van wat daarvoor is gebeurd. Ja, van dus, het kolonialisme, wat Regie ook noemde. Tuurlijk, van hè, dat ze hè, tot 75 konden Surinamers naar Nederland... konden ze nog een paspoort krijgen. Hè, dus hij wou snel naar Nederland om een betere toekomst. En met al dat gedoe met Bouters, et cetera. Hè, het is ver gezocht, maar het is wel zo. Mm -hmm. Dus natuurlijk is dat deel van zijn levensverhaal. Ja. Vervolgens komt hij op zijn zesde naar uh, Rotterdam... Dus vanuit de, de tropen naar, uh, naar Nederland. En, en treft daar een moeder met een andere man en eigenlijk een nieuw gezin. Ja. Dus dat is iets wat je al moet overkomen. Daarbij kende hij zijn biologische vader niet. Dat komt dan later in het verhaal. Zij mm -hmm. dus gaat die boxcarrière en na zijn wereldkampioenschap... en de downfall waar hij zijn eigen gezin verliest... Gaat hij op zoek naar zijn biologische vader? En dat is zeg maar de draad die ik een beetje volg. Want ik geloof dat daar de meeste spanning, drama, maar ook um, waar mensen zich mee kunnen identificeren. En het glorieuze is daar deel van. En ook natuurlijk waar, waar dingen helemaal ja. misgaan. Ja. Hoe is dat voor jou, Regilio? Dat iemand zo'n verhaal van jouw leven maakt. Lijkt me ook heel raar eigenlijk. It's, it's, weet je, het is flattering. Het ja. factueert fl natuurlijk eerst. Yes. Maar, um, maar ik vind ook echt dat ik een verhaal heb. En. Um, het is niet mijn verhaal. Het is een story. story of a piece of our history. Ons. Het is niet mijn verhaal. Het is ons verhaal. Ja, maar het gaat, jij bent wel de hoofdpersoon. Ja, ik ben de hoofdpersoon, maar het is toch ons verhaal. Jij met je mooie blauwe ogen, met je blonde haar en ik met mijn donkere huid. Het is ons verhaal. Je hm. begrijpt? Wij hebben het samen meegemaakt. Wij liggen, liggen nu in het, het nieuwe Nederland. Snap je? Ja. I am, I am, but I am I'm a product of that. I'm a product of. of safety, zeg 17 eeuw. Ik ben, ik ben, ik ben een product daarvan. En, en je bent natuurlijk ook het product van Nederland zoals het nu is. Exactly. Weet je, dus ik, ik, ik, het verhaal wat, mijn verhaal is nooit verteld. Nee. En wie moet jou spelen? Heb je daar gedachten over? Dat moet je nee. meer vragen. <laughs> kan, je, kan, je, kan je het niet zelf? I'm not an actor. Ik, ik, ik, ik ben heel. Ik ben, I'm flattered that my story is being told. Ik vind het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Je vertelt over moeilijke dagen. Ik, dit verhaal wat ik wil vertellen, kan ik niet vertellen... als ik niet vertel over wat my pain is. What, what, what broke mm. me. What me. No opponent ever in the ring has been able to get me to my knees. No opponent. Niemand heeft op de knieën Niemand heeft nee. nee. Maar En toch heeft dit mij op mijn knieën gekregen. Waarom? Wat waar komt er vandaan? Ja, dat, dat is zeker een verhaal. En Mirjam, heb jij daar een idee over wie Regilio uh, zou kunnen spelen? <laughs> nou, we moeten een, een jongetje vinden, natuurlijk. Want we, hè, we hebben het van. Uh, we pikken het op als hij begint in Suriname en dan door zijn tienerjaren dat hij dat boksen vindt, et cetera. Je hebt wel meer mensen nodig. Dus uh, ja, je hebt er een paar nodig. En uh, ik hoop dat we een heel goed iemand vinden. Maar ik wilde nog wat zeggen over um, natuurlijk. Wat een enorme impact op onze cultuur de Surinaamse immigratie heeft gehad. Mm. En ook op onze sport. Ja. En. en dus dat vind ik zelf ook heel erg interessant. En er zijn niet zoveel films daarover nee. nog. Dus het is een heel goed excuus om ook dat te vertellen. Ja, ja. En je, heb je de financiering al rond of ben je nog op zoek naar financiers? Hoe zit Als je films maakt ben je altijd op zoek en heb je altijd geld tekort. Maar <laughs> okay. we, we, hebben, we hebben al hem financierder. We hebben een aantal partijen die met ons in zee willen. Dus het ziet er Bro, heel erg goed uit. jullie? Ik ben nu bezig met het schrijven van het script. Dus, okay. Deur nog even. Ja. Ja. Nog even, Maar het ja. komt eraan. Het is ja. tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Ton Luther. Ton, goedemiddag. Uh, goedemiddag Thijs. We zijn benieuwd naar je gedicht. Goed. Daar gaat het. Er was een tijd van zekerheden... toen we dachten dat Amerika het beloofde land was... of denken we dat nog steeds? Dat China het kwaad in zich droeg... georganiseerd, gezwaai met rode boekjes... of denken we dat nog steeds? Dat het nooit meer oorlog zou zijn... Dat er altijd heimwee zou blijven hangen in verkleurde herinneringen. Misschien was het geluk minder gewoon dan we dachten. Of is het zo dat alles went? Dat zekerheden ons verlaten hebben. Omdat ons wereldbeeld te lang is doorbehandeld. Zodat de herfst zich voor goed genesteld heeft in onze verwachtingen. Dankjewel Ton. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu en nu kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. We mogen nog twee kaarten weggeven voor de voorstelling van Joke Bruis en Gerard Koks. Alles went behalve een vent. En dat is geworden Erline Elstak. Z zij is uitgekozen door uh, Joke en uh, Gerard samen. Ik lees voor wat zij typte en ik zeg er verder niks over. De, de vraag was, wat is het grootste misverstand tussen u en uw partner? Mijn, mand, mijn man denkt dat ik denk dat hij altijd seks wil. Maar ik weet wel beter, <lacht> hij wil altijd gelijk. <lacht> <lacht> We gaan zo meteen uh, door uh, met uh, radio hein? met de Villa VPRO. Goedemiddag Ger. Wat gaan jullie doen? Nelsbed, hallo. Bij ons de gast Egbert Wesselink van IKV Pax Christi. We gaan praten over Soedan. Nou, door alle tumult in de wereld, Syrië tot en met de Verenigde Staten... is er een uh, volkopstand in Soedan die een beetje in de verdrukking blijft. Uh, uh, uh, dreigt te geraken, buiten beeld. Protesten worden zeer hard neergeslagen, al meer dan 200 doden. Egbert Wesselink dus, zometeen in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier, hier is Mark Visser met het NOS Journaal. Minister Schippers zegt dat ouderen altijd wel ergens in een ziekenhuis terecht kunnen. Ze noemt het niet goed als ouderen te lang moeten wachten op zorg... maar als er in een ziekenhuis een te lange wachttijd is... dan is er volgens de minister altijd wel een ander ziekenhuis... waar ze wel snel kunnen worden geholpen. Staatssecretaris Dekker is niet van plan de spotjes van de publieke omroep... van radio en tv te halen. In de spotjes levert de publieke omroep kritiek op de bezuinigingen... en de VVD vindt dat misbruik van zendtijd... Dekker benadrukte in de Kamer dat het goed gebruik is... dat de politiek niet ingrijpt in de inhoud van programma's. En de uitgeprocedeerde asielzoekers die in de vluchtflat in Amsterdam verbleven... hebben opnieuw voor één nacht onderdak gevonden. Ze worden opgevangen in een kerk in de Watergraafsmeer. Gisteren moesten de 159 asielzoekers vertrekken uit de vluchtflat. Daar zaten ze sinds eind mei. Afgelopen nacht sliepen ze in een voormalig kraakpand aan de Overtoom... maar daar konden ze niet langer blijven. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Er staan twee korte files. Eentje op de A16 van Rotterdam naar Breda... voor knooppunt Ridderkerk, 3 kilometer. En één op de A27 Gorkem breda bij Oosterhout, 2 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Is de ruzie in Amerika over de begroting en het ophogen van het schuldenplafond... een bedreiging voor de broze wereldeconomie... stevend Engeland af op een nieuwe huizenbubbel... en waarom stijgen de pensioenpremies zo vreselijk in 2015? Vragen waar ons economiepanel Klinkende Munt zich na vier uur over buigt. Voor het eerst in 23 jaar zijn er massale betogingen in Sudaan tegen het regime van president Bashir. Er wordt hard ingegrepen, er zijn al zeker 200 doden maar de betogers gaan gewoon door. Of dit de Soedanese versie van de Arabische Lente is... vragen wij aan Egbert Wesselink. Hij is van IKV Pax Christi. En uw reacties zijn natuurlijk zoals altijd welkom... via de site villa Dit is tot half vijf Villa VPRO. Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten... krijgen straks minder vaak bezoek van onze diplomaten. Nu is dat nog twee keer per jaar, toen maar... En ook het maandelijkse cadeautje van 30 euro wordt onder de loep genomen. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar strafrecht en lid van ons panel. Hij reist de hele wereld over om de leefomstandigheden... in gevangenis te onderzoeken. En dat doet hij voor een commissie van de Raad van Europa. Uh, Anton, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt nogal heftig gereageerd op dit nieuws. Wat is hier zo erg aan? Wat minder bezoek? Nou, omdat uh, men kennelijk toch uh, geen rekening houdt... met uh, het belang wat dit bezoek uh, heeft voor uh, gedetineerden... die ver in de wereld vastzitten, vaak verstoken zijn van uh, alle contacten. En blij zijn dat het mis nog enig contact met het uh, thuisland Nederland is. En als dat verminderd wordt... dan uh, worden ze nog steeds meer in een isolement gedreven. Maar even over de huidige praktijk, Anton. Komt er van die twee keer per jaar komt daar altijd wat van terecht? Over het algemeen uh, lukt dat wel... Uh... Daarnaast uh, werkt het ministerie van Buitenlandse Zaken... heel intensief samen met het bureau buitenland van de Reclusering, wat met vrijwilligers in die landen werkt. En gezamenlijk, de, zeg maar de ambassade of het consulaat... en die vrijwilligers, die bezoeken regelmatig de, de mensen die daar vastzitten. Geven ze ook informatie over uh, de rechtsgang... van wat ze daar te wachten staat. Kan zo nog helpen met, uh, met lijsten van, van advocaten. Maar belangrijker is dat er gewoon uh, persoonlijke aandacht voor hen is... Want, je kunt je voorstellen dat de omstandigheden in heel veel landen echt verschrikkelijk zijn en als er dan tenminste nog enig contact met het buitenland uh, in dit geval met Nederland is want familieleden kunnen vaak natuurlijk helemaal geen contact hebben, laat staan op bezoek komen dan is dat het enige wat ze nog een beetje met de buitenwereld verbindt en als dat afgenomen wordt of verminderd wordt en het is al heel weinig dan is dat echt dramatisch voor de mensen Oké, okay, dat is duidelijk en dan is nog de vraag uh, dit is een bezuinigingsmaatregel zegt Timmer, Timmermans, maar wat bezuinig je nou helemaal? Er is daar een ambassade of een consulaat, daar lopen mensen rond. Wat kost het? Uh, Die worden on... toch al betaald? Ja, ik, ik begrijp ook niet wat voor besparingen daar aan de grondslag liggen. Ik zou dat, dat lijstje wel eens willen zien. En zeker, kijk, die besparingen van die 30 euro... ook daarvan, als dat verminderd wordt... want zeggen dat het bekeken wordt, betekent dat men er vanaf wil... of in ieder geval het wil verminderen. Ook dan heeft men onvoldoende in de gaten wat het betekent... als je aangewezen bent vaak in die landen op een klein beetje geld... waardoor je nog wat inkopen kunt doen... om zeg maar het schamele voedsel wat je krijgt, om dat nog enigszins aan te vullen... Ook hygiënische artikelen worden vaak niet verschaft, Dus mensen die bijvoorbeeld in Mexico of in Zuid-Amerika of in Azië vastzitten... die zijn vaak aangewezen op de steun van familieleden in dat land. Nou, dat kan voor Nederlanders die daar vastzitten niet. Dus die moeten met die 30 euro in ieder geval nog enigszins proberen om zichzelf op been te houden. En dat kan ook niet verminderd worden. En ik zou eigenlijk ook, ook willen weten waar men op basis dat het minder zou, uh, zou kunnen worden. Want er zijn voldoende uh, gegevens, ook het onderzoek bekend... dat uh, uh, de gedetineerden juist zo enorm veel belang hechten aan die contacten... hoe schamel ze ook zijn met uh, de ambassades en met die vrijwilligers. Want waar ik bang voor ben, is dat ook het bureau buitenland... met die bezuinigingen zou worden meegenomen. Want het kan niet zo zijn dat de ambassades en de consulaten... zeg maar minder geld gaan investeren door verminderde bezoeken... en dat dat uh, geen consequenties zou hebben voor de reclassering en hun vrijwilligers. Omdat die vaak ook weer ondersteund worden door die ambassades. Hm. Zal dit geen spanningen geven op zo'n ambassade zelf? Want die diplomaten die die bezoekjes uitvoeren... die weten heel goed uh, hoe die omstandigheden van die mensen zijn... hoe jij dat beschrijft. Die weten dat zelf natuurlijk ook. Ja, ik denk dat, ik denk dat de ambassades er niet erg bij om zullen zijn. Bovendien, we hadden het net over de vraag van... wat voor bezuinigingen levert het nou op... Het zijn heel vaak ook, bijvoorbeeld ook weer de echtgenotes van de ambassadeurs of van het ambassadepersoneel. die die taak ook op zich nemen. Dus de enige kosten die daaraan verbonden zijn. kunnen hoogstens de reiskosten zijn. Dus uh, ik zie ook niet in wat men daar daadwerkelijk mee bespaart. Uh, wat men uh, in ieder geval weggooit, dat zijn uh, zeg maar toch het belang van de mensenrechten... waar Timmermans zich altijd zo sterk voor heeft gemaakt. Dus ik vind het een, eigenlijk een onbegrijpelijke maatregel van een minister... die kort geleden het mensenrechtenbeleid in de nota nog heeft vastgelegd. Maar het is natuurlijk wel een duidelijk gevolg van een veranderd buitenlands beleid... Uh, en hè, het sluiten van ambassades en consulaten... omdat uh, een en ander meer gericht moet zijn op het Nederlands belang in de handel... dan op diensten aan mensen. Ja, maar dat is dus uh, uh, in, tegenspraak, dat is in tegenspraak tot wat uh, Timmermans en ook zijn voorgangers steeds bepleiten. Namelijk dat Nederland een, een voorloper moet zijn in het verdedigen en handhaven van mensenrechten. Nou, als er iets tot de mensenrechten behoort, dan is het wel de zorg voor je eigen landgenoten. Die ergens, om welke reden dan ook, natuurlijk vaak wel door hun eigen schuld, maar dat is niet van belang. Uh, om, om daar zorg voor te hebben. En uh, bovendien is het ook onverstandig, want de mensen komen ooit weer terug naar Nederland. En uh, dan heb je. Alleen maar nog verbitterde mensen die hier straks weer in de samenleving terugkomen. Dus ook uit dat oogpunt vind ik het een heel onverstandige maatregel. Oké, okay, Anton van Kalmthout, hartelijk dank. We hadden het over het beknibbelen op het bezoek... dat Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten eh, krijgen. Dankjewel. je wel. minuut. De boerderij. Nathalie, kom eens naar mij toe. In de periode dat ik op zoek naar een job was... kwamen de muren op me af... De hele dag solliciteren. Nathalie, kom. Kom. Ik ben naar een bioboer hier om de hoek gegaan. En gevraagd of ik hem kon helpen. In die tijd is Nathalie geboren. En is verstoten door haar moeder. Nathalie uh, was daardoor heel veel in de boerderij. En uh, de eerste tijd ben ik... Oh, kijk, nou staat ze al op. Oh, wat schattig. Hallo Nathalie. Hey, kom eens naar me toe. Ik merkte gewoon elke keer als ik naar de stal kwam, stond ze op en kwam naar me toe Zo ben ik begonnen met haar te gaan wandelen En dan was het natuurlijk wel zo dat er joggers voorbij renden Eén keer keken en dan nog een keer keken Wat doet u daar? Ik heb op mijn telefoon foto's van Nathalie staan En laat de mensen dan trots zien Kijk, dit is mijn koe, dit is Nathalie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 Onze correspondenten duiken deze week wereldwijd de lokale keuken in en schuiven aan bij het eten op zoek naar typische tafelmanieren en bijzondere gerechten. Gisteren begonnen we hier in Nederland, waar de naam van een gerecht bepalend is voor de keuze van de gast. En vandaag gaan we naar Zwitserland, waar de grens tussen de verschillende bevolkingsgroepen dwars door de keuken loopt. Nu loop ik midden in de menigte op het grootste swingfest van Zwitserland. Ook het grootste sportieve evenement van het land. En dat is waar traditioneel de swingers met van die grote stevige broeken... een soort worstelen, Zwitsers worstelen, elkaar te lijf gaan vandaag. En het zal niet erg ver zijn voordat ik de eerste worststand tegenkom. I see you're drinking beer yes. and you have a lot of beer with you. That's right. Is that what you do on Swing Festa like this? Uh, not all the time. <laughs> <laughs> But uh, are you going to have some bratwurst afterwards? Uh, no. <laughs> okay. So where's Our the, lunch is a bratwurst. Okay. <laughs> so where's yeah. the bratwurst stand? Oh, everywhere. But we have a camping place and so we will uh, take our bratwurst there. <laughs> by our own grill. <laughs> Ja, en het is tijd om te gaan eten tussen de middag. Want dat doen de Zwitsers altijd. Warm eten tussen de middag. Mittagessen. En dat gebeurt hier in een grote tent. Een VIP-tent. Waar wij in mogen. Eens kijken wat ze ons hier gaan voorzetten. Onizons. Kijk ja, we Nou, nu staat er een bord voor ons met echt... Typisch. Dit is nou echt het eten wat je verwacht op een swingfest. Ik denk dat het twee grote stukken rinspraten zijn. Wat is dat? was meer daar Rinspraten. Rinsvlees, ja. Rinsvlees, hè. Mietsoße. Dat is toch ook typisch hè? Dat is wirklich echt typisch. Vooral van de regio hier. Want het vlees wordt normaal gezien. Het vlees wordt een week gemarineerd in wijn. En. Het is natuurlijk vergezeld van twee enorme bollen puree. En dan hebben we natuurlijk ook nog groenten. En daar ligt, er liggen ertjes, daar er liggen natuurlijk worteltjes en bloemkool. Nou, het ziet eruit als een echte stevige Zwitserse hap. Ja, ik nader hier een stand en die heet Swiss Kitchen, staat erboven met een grote vlag. En er staat ook een hele uh, catalogus van uh, etenswaren die daarbij horen bij dat Swiss Kitchen. En daar staat natuurlijk centraal de rustie. Rustie is dat die, die, die gebakken aardappels, graapsels. En het grappige is, als je het hebt over de verschillende culturen van dit land... dan uh, wordt het verschil tussen Franstalig en Duitsstalig Zwitserland ook aangegeven met de rustigraben. Ofwel... De rustiekloof En het verschil overigens tussen de Duits-Zwitsers en de Italiaans-Zwitsers wordt aangeduid met de spaghetti-kloof. Ja, en ik kom hier op een, een stiller gedeelte van uh, die, uh, die enorme lange marketingrij met met tenten en met foodstands en met producten en met marketing en wat niet al. En in dat stillere gedeelte hebben we een stand... Estavaille Lac 2016. Daar moeten de volgende swingfeesten... gaan plaatsvinden over drie jaar. En dat is in een poging om Frans-talig Zwitserland... ook meer te betrekken bij deze traditie. Want Frans-talig Zwitserland... die zegt er tot nu toe niet zo erg veel. Uh, dat hele swingen. En dat moet daar natuurlijk nu ook gaan leven. Dat was een bijdrage van Renske Hedema. En morgen is Metropolis Radio in Zuid-Afrika... bij de uiterst zorgvuldige bereiding van een kip... met snavel en oogjes en al. Al acht dagen woedt er in noord soedan een volksopstand. Ondanks hardhandig ingrijpen van de troepen en 200 doden... zijn de Soedanese ook vandaag weer de straat op gegaan. Wat begon als een kleine vreedzame betoging... tegen het verhogen van brandstofprijzen... is uitgelopen op een massale opstand... tegen het regime van president Bashir... Bij ons is de studio Soudaan-kenner Egbert Wesselink... van IKV Pax Christi, welkom. Um, even vooraf, een Soudaan-kenner, hoe is dat zo gekomen? Mooi romantisch verhaal? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben. <laughs> Goed zo. Nee 14 jaar geleden hield ik me bezig met olie industrie en, uh, en mensenrechten en conflict. Hmm. En daar was toen een grote oorlog aan de gang. Die ging helemaal om de oorlog. Ja. Of om, om, de om olie. olie. Ja. Wat tussen wat nu dan het afgescheiden Zuid-Soedan is Ja, die olievelden liggen, ja. liggen net net boven en net onder de grens tussen uh, wat die olie nooit, ligt natuurlijk Soedanen ook Zuid-Soedan is. Nog ja. steeds een grondslag aan alle ellende daar hè? Want, nee hoor, macht, uh, machtsstrijd ligt aan de gang. Maar, hmm. maar macht en geld en olie hebben toch altijd met elkaar te maken? Zeker heeft het met ja. elkaar te maken. Zeg maar, ja. Is dit het begin van een uh, grote opstand? We denken natuurlijk gelijk aan uh, Arabische lente tussen aanhalingstekens. Kan ja, dit ook daarop uitlopen? Um, er zijn veel parallellen met, uh, met Arabische lente. Je hebt een, een, een, een oud verkalkt uh, dictatoriaal regime, Dat zijn 24 jaar de macht, met een economie in vrije val en het volk uit de arme wijk in de steden die in opstand komt. Dus wat dat betreft lijkt het erop. De Soedanese zelf, mijn Soedanese vrienden zelf, die zeggen... nee, alsjeblieft geen Arabische lente. Wij want? hebben in 1985 al een Arabische lente gehad. Toen hebben wij door opstander de toenmalige dictaturen hmm. verdreven... en wat wij daarvoor in de plaats hebben gekregen... is 24 jaar Arabische winter, want we hebben een islamitisch... Een militair regime voor teruggekregen. Ja. Zeg, ik lees ergens dat er eigenlijk al sprake is van een burgeroorlog sinds 1954, met, ja. te, met rustige poses. En nu is in uh, uh, 2011, wanneer was het, is massaal gestemd voor een scheiding van Noord- en Zuid-Soedan. Ja. Um, maar wat is er nu aan de hand dat dit zo heel heftig leeft, nu ineens, deze opstand? Nou, een jaar geleden was er ook. Uh heel veel gedoe. Er waren ook massale demonstraties... met heel wat doden. Het huidige regime... dat zit er nu 24 jaar... en dat... dat regeert eigenlijk alleen nog maar met... met geweld. Het heeft heel weinig meer uit te delen. Het is natuurlijk toch een beetje een, een clientelistisch systeem. Als je niks te geven hebt, ja, waarom zouden mensen... aan jou trouw zijn? En, en het lukt ze niet meer. En iedereen weet dat Bashir en zijn... en zijn cornuiten op een gegeven moment... zullen... Plaats maken, moeten plaats maken voor een ander. Er is een hele jonge generatie zit. Maar dat te zal dan ook gewelddadig moeten gebeuren? Op wat voor manier gaat dat gebeuren? Dat, dat weet niemand. Maar, maar wij gaan, ze, ze stappen natuurlijk niet uit zichzelf op. Nee, er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn natuurlijk op dit moment, dat weten wij naar mensen, er zijn drie oorlogen aan de gang in Soudaan. Darfur? In Darfur één. In de nuba gebergte Laten we even uh, uh, oorlog doen. In Darfur, wie, wie tegen wie? Er zijn heel veel verschillende stammen tegen elkaar. Maar in uh -huh. feite beheerst de regering ongeveer de helft van het grondgebied van Darfur. En de rest, daar zijn allerlei verschillende volkeren die eigenlijk uh, ja, zelfbewapend zijn. Hun eigen gebiedje een beetje regeren. Uh -huh. Dat is in de Nuba-gebergte ook zo. Uh -huh. En in uh, Zuid-Blue dat is dan weer een andere provincie, is het ook zo. En dan heb je in het noorden en in het oosten heb je nog gebieden waar waar het potentieel aan de, aan de hand is. In feite heb je een, uh, een enorm militaristisch regime... met een heel zwakke staat... dat eigenlijk niet nauwelijks in staat is om het land te regeren. En dat komt omdat het een, in handen is van een, van een aantal stammen in het centrum... die eigenlijk de rest van het land als een soort windgewest beschouwen. Mm -hmm. en, en die hele elite... Hè, die, die, die vrijwel alle nationale welvaart naar zich toe zuigt... die... Uh, die is het met, met elkaar eens dat ze de rest van het land <laughs> moeten uitzuigen. Maar hoe, groot is dat, <laughs> hoe groot is die groep? Zagen... Ja, het zijn drie, vier stammen. Dat is, dat is misschien 10% van de bevolking, 20% misschien. En die verdelen eigenlijk als een soort uh, uh, maffiabendes. Die verdelen het land in sectoren wie waar... De zaak mag leegzuigen. Permanent verdeel en heers. Oké, okay, dat is de elite. Die is dan aardig georganiseerd. Die zijn het zeer met elkaar eens. Maar dat nee, die maar... zijn het niet allemaal met We elkaar zijn het eens. Ze zijn niet met elkaar eens. Nee, nee, daar, daar is veel verdeeldheid. Maar uh, ze zijn het wel met elkaar eens dat zij de elite moeten blijven. Oh, dat in elk geval. <lacht> en dan de, de overige, dat is dus ongeveer 90% dan van de bevolking. Ja, is daar zien. sprake van enige organisatie? Bijvoorbeeld ook nu bij deze, op, bij deze opstand, bij deze betogingen. Nee, de, de oppositie is zeer verdeeld. Een, een deel van wat, wat deze regering ook uh, gedaan heeft. Dus gauw er gauw ergens een groep enigszins uh, een eigen machtsbasis begint te ontwikkelen... dan, dan ze, benoemen ze iemand minister. Dus ze incorporeren oppositie. En voor zover ze niet incorporeren slaan ze de keihard op. En dat is wat ze voortdurend gedaan hebben. De, de, deze regering is aan de macht sinds 1989... en heeft sinds 1989 niet alleen of niks anders gedaan dan oorlog gevoerd. Het is permanent crisismanagement mm -hmm. als manier om te regeren. Zodra je denkt dat het wordt een beetje stabiel wordt... <laughs> ik denk wel eens dat, dat zonder, zonder permanente oorlog... zonder die permanente staat van mobilisatie... deze mensen niet in staat zijn tot regeren. Mm. Voortdurend creëren ze weer een crisis. En dan zijn zij nodig om die crisis mede te kunnen oplossen. En op die manier maar is dat bovendop, het is wonderbaarlijk, en is, dat zo bewuste, voor de uh, is dat zo'n bewuste aanpak? Nee, ik denk niet dat het een bewuste nee. aanpak is. Ik denk nee. dat, ze, dat, dat, een, dat het de politieke cultuur is. De directe aanleiding nu is het verhogen van de brandstofprijzen. Dat ja. zie je in Indonesië ook. Dat geeft in ja. dat soort landen, geeft aanleiding tot de, ja, dat is hartstikke essentieel voor transport, maar ook voor voedsel te bereiden ja. natuurlijk. Um, maar dat, maar daar, daaronder gaat, uh, gaat het om iets breder. Uh, heb ik gelijk als ik zeg armoede onderdrukking. Als ja, algehele oorzaak. De, de helft van de bevolking uh, leeft officieel volgens uh, onder, de, onder de armoedegrens. En, en dat is echt een heel erg lage grens. En als je uh, kookolie en... Uh, en diesel en, en, en suiker. Suiker is heel belangrijk. Als je, daar, als je die duurder maakt... en die worden nu, worden nu echt allemaal die elementaire producten... zijn nu in één klap van tussen de 10 en de 40 procent... duurder geworden. Ja. Dan, dan, dan, maar het is, het is, is heel voor de opmerkelijk... De dat het niet alleen... Uh, uh, van, van de niet bij de elite horende groepen komt... dat protest. Ook uit, uit de regeringspartij zelf... gaan nu proteststemmen op dit moet niet. Dus het lijkt wel alsof dan alsof er misschien toch een, een kleine breuk... ook zelfs binnen die regerende partij... Ja, nou, aanstaande het, is. Interessant is te zien dat een aantal... Uh, uh, ik heb gehoord van mensen in Khartoum... dat een flink aantal mensen die, die, die hoog in de, in, in de top zitten... hun huizen hebben verlaten. Ze zijn ergens anders ingetrokken. En heel stel hebben hun gezinnen naar het buitenland gestuurd. Dat toont wel dat men zich niet zo prettig voelt. Er zijn heel ja. veel berichten van militaire commandanten... politieofficieren die, die orders hebben geweigerd op te volgen. Um, maar de... De enige echte dissidenten dat zijn, uh, die we gehoord hebben... zijn eigenlijk mensen die al een beetje dissident waren. Je hebt mm -hmm. een, een, ook, ook, die, ook die groep, he, die, dat complot eigenlijk dat het land bestuurt... Uh, daar heb je natuurlijk verschillende inzichten. De ene is pragmatischer dan de ander. En op dit moment richten wij ons allemaal heel erg op die paar... wat pragmatischer stemmen, die zouden kunnen winnen. Je ziet ook dat, dat, dat de regering al een paar maatregelen aan het nemen is. Ze hebben... Uh, heel veel geld uitgetrokken om als een sociaal vanglet voor de allerarmsten... om dan de hogere uh, mm -hmm. belasting, wat komt eigenlijk op neer, wat te compenseren. Um, misschien dat ze nog wat meer handreiking zullen doen... maar ze zitten in de klem van het IMF... Mm. Want vergeet niet, dit hebben ze niet zelf bedacht. Het land heeft een, een schuld van 40 miljard aan allerlei verschillende donoren. Veel, veel regeringen. En die IMF die, die, die denkt na voor die regering. Die heeft tegen deze, deze regering gezegd, jullie moeten meer belastingen hebben. De benzine bij jullie thuis is goedkoper dan op de wereldmarkt. Wij noemen dat subsidie en je moet die subsidies afschaffen. Dus meer belasting, minder subsidie en dan krijg je dit soort zaken. Dat ja. protest wat nu wel heel erg fel is hè? in korte tijd ook 200 doden. In ja. ja, acht dagen tijd. Uh, je zou bijna gaan denken. Zit er iets van organisatie achter? Dat, dat hebben we nog niet gezien. En het is maar. De, ja, hoe fel is het protest? Je kan, je, je kan, wat ik meer zie. Is eigenlijk dat, uh, dat het neerslaan van het proces. Van het uh, protest. Ongekend hard en, en, en, en moordlustig dat, is. Dat gericht geschoten. En het is niet Onmiddellijk, alleen. Onmiddellijk vanaf het begin. Uh, kranten die niet mogen verschijnen. Kranten Het Hele internet platgelegd. Ja. En, uh, en allemaal van die jongens, ja, die, die jongens hebben die we ook wel eens tegengekomen in een Khartoum... die, uh, in, in, die je niet herkent als politieagenten totdat ze blijkbaar allemaal wapens hebben... die dus gewoon recht op, uh, op borst en hoofd van demonstranten mikken en schieten en opdrukken. D ja. Dat is wat er gebeurt. Uh, deze protesten die lijken gewoon nog even door te gaan. Uh, waar het eindig weet geen mens natuurlijk. Ja. Gaat dat nog effect hebben op een van die drie oorlogen die er sowieso nog uh, spelen? Burgeroorlogen die er sowieso nog spelen? Dat, dat ligt eraan. Dat eigenlijk alleen als het iets doet aan het regime. Het, het bijzondere van, van dit regime het is dat het besteedt van 60 à 70 procent van zijn inkomsten aan politie en leger. Dat is ongelooflijk. En die uh, verliezen alle oorlogen die ze aan het voeren zijn. Hm. Um, als dit regime verandert, dan, uh, als er een echt een ander regime komt die echt iets anders wil, dan is het niet te vermijden dat hij minder... Aan, uh, aan, aan het leger en politie gaan uitgeven. Mm. En iets meer aan dingen die wel goed zijn voor de economie... en meer welvaart. En dat betekent uiteindelijk toch dat ze vrede zullen gaan zoeken... met die andere groepen... en een meer inclusief democratische tra transitie krijgen. Daar, daar hopen we allemaal op. Mm, want want uh, we hebben het over het regime... en wij zeggen dan hier in het Westen al snel... die Bashir, ja. waar een internationaal arrestatiebevel tegen uh, is uitgevaardigd... Ja. Uh, die ook niet nu naar de Verenigde Naties mocht. Mm -hmm. Maar hij is natuurlijk niet... Het regime, Hij is misschien wel het gezicht, maar daar zit een hele groep achter. Zou het er toe kunnen leiden dat hij opstapt of dat hij afgezet wordt... maar dat dan een van die mensen die achter hem zit gewoon de boel overneemt? Ja, dat is een, een van de scenario's. Ik, ik had het een paar jaar geleden eigenlijk ook al een keer verwacht. Um, het is natuurlijk een complot van een, van een groep van honderd, een paar dozijn mensen... Die, die, die, die voortdurend circuleren in de top... Waarvan um, Bashir is dan de voorzitter. Dat is een beetje de, de, het gezicht naar buiten. Ja. ook een beetje. Uh -huh. Hij heeft iets clonesk zelfs. Hè. Mm. En, um, is maar is dus niet een vervangen. alleenheerser. Dat bedoel ik. Zeker niet. Dat is, nee, nee, hij is te vervangen. Ja. En, en, en een van de scenario's die je zou kunnen verwachten: is, is, is dat ze een andere. Iemand naar, naar voren schuiven, schuiven. Ja. hem ergens in een in, in, in, in deskrediet in gebracht zeg, in hebben. We de... hebben nu een andere regering ja. en hopen dat ze ja. dan weer krediet krijgen. Wat doen jullie, ik ga F.P.A.C. Christie, wat doen jullie eigenlijk daar? In Soedan kunnen wij heel erg weinig doen. We krijgen ja. al jaren geen. Uh, maar als je wat kan doen, wat, meer, wat zou je uh, dan doen? Wij, wij zijn destijds heel erg bezig geweest met, uh, met, met uh, praten met de Chinese en andere oliemaatschappijen die daar uh, de olie uit de grond halen. En dat mm -hmm. volgens ons op een zeer onverantwoordelijke manier deden. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat is wat ik, het belangrijkste wat ik daar gedaan heb. Ja. Dat was in de tijd dat je nog enige, uh, enige ik zeg een dialoog met de regering had. Onlangs heb, heb ik weer gesproken hier met de eerste secretaris van de, van de regering. van Sudan. ze zijn erg geïnteresseerd om buitenlandse investeerders te krijgen. En daarvoor moeten ze toch iets, van, ja, moeten ze iets veranderen. Dus... Maar jullie mogen het land niet in? Nou, hij zei van wel, we zullen zien. Ja. Oh, maar we eens gaan proberen dus Precies. om een vies om te krijgen. Ja. Ja. Oké. Okay. Egbert Wesselink van de Café Pax Christi. Geprobeerd om nog te komen naar Soudaan? Desnoods via een toeristenvisum of zo? Nee, als ik naar toe ga, is niet als toerist. Dan moet ik een ander visum hebben, ja. Nou goed, er wordt nu gezegd, we willen je wel, dus je gaat het gewoon weer proberen. We zullen het zien. Oké, Heel hartelijk bedankt. Dank je wel. En de villa is zometeen na het nieuws weer verkeer en ster bij u terug... met ons economiepanel Klinkende Munt. Tot zometeen.